Jelle Visser met het NOS-journaal. De inheemse leiders van de betoging in Ecuador zeggen te willen praten met president Moreno. De inheemse bevolking wordt zwaar getroffen door de economische hervormingen die Moreno wil doorvoeren. Zo schrapte hij de subsidie op brandstof. De afgelopen dagen vielen zeker vier doden en werden honderden mensen gearresteerd in Ecuador. Ook vandaag waren er gewelddadige protesten in de hoofdstad Quito... met brandstichtingen, wegblokkades en overvallen. Er geldt nu een uitgaansverbod in Quito. In Burkina Faso zijn gisteravond bij een aanslag op een moskee... in het noordoosten van het land 15 mensen doodgeschoten. Een groep gewapende mannen drong de moskee binnen en schoten het rond. Daarbij vielen ook gewonden. Hoeveel is niet bekend. Ook is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. De bouwsector heeft er naast alle stikstofproblemen een nieuw probleem bijgekregen. Het gaat om PFAS, een verzamelnaam voor giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn. Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat hanteert sinds kort strenge normen voor de toegestaan hoeveelheid PFAS in natuur- en bouwgrond. Bij overschrijding mag er niet gebouwd worden. Veel bouwprojecten vallen daardoor nu stil. En in de Amerikaanse stad New Orleans is een hotel in aanbouw gedeeltelijk ingestort. Daarbij is zeker één dode gevallen. Drie mensen worden nog vermist. Op beelden is te zien hoe de bovenste verdiepingen van het Hard Rock Hotel bezwijken... en de etages daaronder in hun val meenemen. 18 mensen zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Gebrouwende gebouwen in de omgeving zijn geëvacueerd. Waardoor het pand ineens instorten is nog onduidelijk. Het hotel zou in het voorjaar opengaan. En dan het weer, opklaringen en de temperatuur daalt naar 11 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden van het land. Morgen eerst zon, later enkele buien, mogelijk met onweer. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het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 to do Space. you're the first. We'll right Okay. Komt je maar neem het nu tafel